1 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. Holleder is vrijgelaten uit de gevangenis. Over de manier waarop dat is gebeurd wil justitie niet zeggen. Holleder, die bekend werd als de ontvoerder van Freddy Heineken... werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft inmiddels twee derde van zijn straf uitgezeten. Holleder is ook in verband gebracht met een aantal liquidaties in de onderwereld... maar daarvoor wordt hij niet vervolgd, al blijft hij wel verdachte... De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot ruim boven de 5 miljoen. Volgens officiële cijfers zit nu bijna 23% van de Spanjaarden zonder werk. Dat komt neer op 5,3 miljoen mensen. In een kwartaal zijn er 400.000 werklozen bijgekomen. Van de jongeren tot 24 jaar heeft meer dan de helft geen baan. De werkloosheid in Spanje is in 17 jaar niet zo hoog geweest. Nergens anders in de Europese Unie hebben zoveel mensen geen werk. Uit Syrië komen berichten over een bloedbad in Homs. Milities van het regime zouden gisteren met vuurwapens en messen... meer dan 30 mensen hebben afgeslacht, onder wie 14 leden van één familie. Volgens de oppositieleden was het een etnische zuivering in de gemengde wijk van Homs... en zijn de slachtoffers Sumieten. Die vormen de grootste bevolkingsgroep in Syrië... maar zijn in het regime nauwelijks vertegenwoordigd en ze vormen de kern van het verzet. De meer dan 3000 passagiers van het cruise cruiseschip Costa Concordia krijgen per persoon 11.000 euro schadevergoeding. Als de passagiers het bod accepteren, mogen ze verder geen juridische stap ondernemen tegen het bedrijf Costa Cruises. De Costa Concordia liep twee weken geleden op de rotsen bij het Italiaanse eilandje Giglio. 16 opvarenden kwamen om en er worden nog 16 mensen vermist. Gemeenten kunnen besluiten om verloskundigen over busbanen te laten rijden. Mester Schult schrijft aan de Tweede Kamer dat de verloskundigen op die manier sneller bij spoedgevallen kunnen zijn. Gemeenten moeten zelf op basis van de plaatselijke omstandigheden bepalen of er aanleiding is voor een ontheffing. Het weer veel zon, de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies een paar buien Voor 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A16 tussen de Rotterdam en de Belgische grens en op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vanavond de donnie uitgegeven De best besteden door niet van mijn leven Want als ik de junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop ja, oh. Zag je staan met je hoge hakken, Rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En werd verblind door je opwellen. Sorry, vergeet mezelf zelf voor voor te stellen Maar namens je mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks geheim? Niet overtellen. Over nee, ik je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, time bestellen Of dan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 So I look so hard, And have to see me. When paradise wasn't easy, but still, there's a road. And we're still so young And we hope for more But remember this I'm not invincible I'm not invincible not invincible We're, we're only people See Be a shield, yeah In the middle of the night Is it gonna be by your side? Or will it run and hide? You don't know cause things ain't clear